Voor Philip en zijn vrouw staan veel festiviteiten op het programma om te vieren dat Elisabeth 60 jaar op de troon zit. Bijna 2200 mensen die met belastinggeld worden betaald verdienen meer dan de balkenende norm. Dat blijkt uit een overzicht van minister Spies van Binnenlandse Zaken. De mensen die boven de balkenende norm van 193.000 euro zaten verdienden gemiddeld ruim 234.000 euro. Onder de 2200 veelverdieners zijn veel medisch specialisten.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 I promise love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 Oh yeah.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 Sun shining down on me. I put my hands up into the light.